Vijf uur. Femke Woldhuis met het NOS journaal. De Europese Unie is bereid om Moskou aan te laten schuiven bij de gesprekken over een handelsverdrag met Oekraïne. Dat verdrag was de aanleiding voor de crisis in Oekraïne. Tot nu toe weigerde de EU om met Rusland over de inhoud van het verdrag te praten. Moskou is bang dat het een bedreiging vormt voor de economische ontwikkeling van Rusland en dreigde met tegenmaatregelen. De Russen kunnen geen invloed uitoefenen op de inhoud van het verdrag. In Venlo is op straat een man neergeschoten. Hij raakte gewond aan zijn been en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. De aanleiding voor het lossen van de schoten is onduidelijk. Er is niemand aangehouden. De politie onderzoekt de zaak. VN-chef Ban Ki-moon wil een onmiddellijk staakt het vuren in het noorden van Mali. Zo'n bestand werd vorig jaar al gesloten, maar beide partijen hielden zich niet aan die afspraak. Ban wil ook dat er onderhandelingen komen tussen de regering en de rebellen. De VN-secretaris-generaal schrijft in een rapport aan de Veiligheidsraad... dat de gewelddadigheden van de afgelopen maand een risico vormen voor de internationale veiligheid. Nederland was uitzinnig van vreugde na de 5-1 overwinning op regerend wereldkampioen Spanje. Velen hadden het niet verwacht. Op het Museumplein in Amsterdam hebben zich zo'n 15.000 fans verzameld gisteravond. In Hogeveen verzamelden zich veel mensen bij een rotonde waar het afgelopen jaren een aantal keren misging. Nu kwamen er zo'n 100 mensen op af en het bleef daar feestelijk. In Rotterdam gingen fans de straat op. Daardoor ontstond op het Hofplein een verkeersopstopping. Op het Kaapseplein in de Haagse wijk Transvaal moest de ME ingrijpen nadat jongeren over auto's liepen. Het weer, bewolkt en een bui, het is 12 graden. Morgenochtend eerst nog een bui en bewolkt. Maar morgenmiddag is het droog, dan schijnt de zon en dan is het maximaal 19 graden. Zondag is het iets warmer. Dit was het. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. You love.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 in you Tell you even Yes. Give me all, all you, all. het ritme van Zandvoort op 106.9 ff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 You can stop a losing up